Het weer, vanavond en vannacht weer kans op gladheid en ook op mist. Er geldt dan weer code geel voor het hele land, behalve voor de Waddeneilanden. eilanden Morgen aan het einde van de ochtend zijn de problemen waarschijnlijk weer voorbij. Het is dan bewolkt, in de noordelijke helft van het land kan ook wat regen of motregen vallen. En het wordt dan 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Radio. DJ Nauzoy And you talking about an FBI system?